Radiomaker van een heel ander allooi, Giet Jaspers. In een aflevering van Kleur bekennen. Met Martin Simek als gastheer. Tot na het NOS-journaal van 4 uur. 4 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Het volksfeest in Egypte lijkt nog lang niet voorbij. In Cairo, maar ook in veel andere steden, zijn nog altijd veel mensen op de been. Ze dansen, zwaaien met vlaggen, zingen liederen en steken vuurwerk af. Ook worden leuzen geroepen over de verdreven president. De Egyptenaren eisen dat Mubarak terecht staat voor de onderdrukking tijdens zijn 30 bewind. Ook in veel andere landen is feest gevierd, onder meer in Tunesië, Marokko en Libanon werd op straat gevierd dat Mubarak is vertrokken. Op Twitter is Egypte een van de meest besproken onderwerpen. Uit de hele wereld komen felicitaties aan het Egyptische volk. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een rechter en een officier van justitie in Zwolle. Die zouden ongeoorloofd privégegevens hebben opgezocht in het interne computersysteem.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 Het weer, het regent in het midden en zuiden van het land. In het noordoosten is het nog droog, maar daar kan later sneeuw vallen. Het wordt vanmiddag tussen de 3 graden in het noorden... en 12 graden in het zuidwesten van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in het derde uur van Nachtvluchten van zaterdag 12 februari 2011 hier op Radio 1. U hebt nog te goed Melouki Kadat, Joep Schrijver en Marianne Joels. En dit uur kunt u luisteren naar een bijdrage van de RVU, een aflevering van Kleur bekennen met Giet Jaspers. De televisie- en radiomaker overleed op 14 februari 1996... aan de gevolgen van darmkanker. Die maanden daarvoor was Martin Simek in gesprek met Jasper's in zijn molen bij Apkoude over diens ongeneeslijke ziekte en zijn naderende dood. Tevens belicht hij zijn liefde voor de natuur, zijn niet-geloven in God... en de afstandelijke relatie tot zijn ouders. Giet Jaspers wordt 56 jaar. We gaan terug naar een lentedag in 1995, elf maanden voor zijn dood. Martin Siemek op bezoek bij Giet Jaspers. Goedemiddag, luisteraars van Kleerbekennen. Ik heet welkom in een molen bij Radio- en televisiemaker Giet Jaspers. Die wel bekend van natuurmomenten die hij voor Vara heeft gemaakt. Giet, waar zijn we hier? Welkom Martin. Martin, zeg je altijd? hè? We zijn in de molen aan het Gein, vlakbij Apkoude. En die molen is eigenlijk heel beroemd, want die is geschilderd door Mondriaan. En als er luisteraars zijn die een beetje van schilderij weten... dan kennen ze de molen aan het gein van Mondriaan. Daar zitten we nu. Het gein dat ligt uh, vlak onder Amsterdam, zeg maar achter het AMC. Voor de mensen die een beetje de weg kennen hier... dat ligt vlakbij Apkoude. Ja. En dat is een klein riviertje. En dat riviertje, dat, is, dat heb je wel eens met riviertjes. Dat is niet te breed, niet te smal, niet te nat, niet te droog... Het is precies een riviertje zoals een riviertje moet zijn. Met gele dotterbloemen die nu bloeien, met de witte waterlelies straks. En aan dat riviertje, bij het witte bruggetje, zoals het allemaal hoort, met rood-witte luikjes, daar staat de mode. En in die mode wonen Helen en ik. Ik had uh, vroeger, als kind woonde ik in, in uh, Zuid-Limburg, uh, aan de rand van Maastricht, bij het dorpje Gronsveld. Yeah. En zoals je weet heb je daar allemaal heuvels en, en, en dorpjes in die heuvels. En ik vond dat beklemmend. Ik vond het nooit niet, niet fijn om daar te wonen, om allerlei redenen. Yeah. En toen was er in de er jaren was er een liedje van Eddie Christiani... En dat ging... Ik weet in de polder een huisje te staan. Verborgen door bloemen en struiken. Een slootje ervoor met een stoepje eraan. Met vensters met rood-witte luiken. Daar ga ik ieder jaar met vakantie naartoe. Ik voer... En dat gaat zo'n beetje door. Ja. En ik dacht altijd als kind, daar wil ik wonen. En iemand is... anders ziet een film met een kasteel. En daar wil je wonen in het kasteel. En iemand weer anders die ziet... De, de, de, de, de, de Sioux-Indianen. daar wil ik wonen in die wigwam. Maar ik wil hier, ik wil. En nu ben ik er. Nu ben ik er ook nog precies in dat huisje met rood-witte luiken. En ik heb een vrouw die precies lijkt op Greetje uit de polder. Is dat niet mooi? Is prachtig. Het is bijna niet te verbeteren. <laughs> Was het niet dat toen je aanduidde aan mij ja. waar die molen ligt, dan heb je gezegd. Dat is niet zo ver van de ziekenhuis AMC. Nee. En, en jij hebt helaas met dat ziekenhuis veel te maken. Ja, he? de laatste tijd. Ik ben uh, nooit ziek geweest. En uh, twee jaar geleden ben ik ernstig ziek geworden. Toen is bij mij, uh, heb ik kanker gekregen. Yeah. En uh, dat is niet niks. Nee. En uh, ik ben in het AMC, dat kan ik van hieruit zien liggen... Yeah. Daar heb ik toen gelegen. Ik heb in het Prinsengracht ziekenhuis gelegen. En ik heb in het VU ziekenhuis gelegen. Ik heb maanden in ziekenhuizen gelegen. En uh, ja, ik ben weer een beetje overeind gekrabbeld. Maar ik ben kankerpatiënt ja, yeah. geworden. En, uh, met een, uh, wat ze noemen met een zeer slechte prognose. Daarmee bedoelen ze dat je ongeneeslijk bent. Yeah. Maar het staat er nooit zo. Dat yeah. staat prognose slecht. Maar ik ben alles, ik ben uitbehandeld, heet dat. Ja. Ik ben uh, geopereerd, ge ge ge bestraald, noem maar op. Ik kan heb alles gekregen. Kan je over uh, dat soort formuleringen als uitbehandeld... en zo kan je nog altijd lachen? Ja, ik ja. kan nu, nu wel, hoor. Er ja. is natuurlijk een tijd geweest dat ik niet kon lachen. Ja. Toen was mij de lach, die was er niet. Maar... Je hebt er een tijd voor nodig om te beseffen dat je doodgaat. En uh, dat is moeilijker dan je denkt. Maar het lukt. Ik heb mij, daar, uh, ik heb mij daarbij kunnen neerleggen. Dat, dat, ik zeg dan altijd, het leven komt en het leven gaat. Mm. En zo simpel als dat zinnetje klinkt... zoveel moeite heb je om met dat zinnetje te leven... Je hoopt niet op een wonder. Mijn vrouw zegt dat ik nog honderd jaar oud zal worden. En misschien word ik dat ook wel. Ik sluit niks uit. Maar de medische stand, de, de, de medische kennis van mijn ziekte... is zodanig dat ik ongeneeslijk en binnenkort zal sterven. Um, maar... Er is altijd natuurlijk een, een mystiek in het leven. Uh -huh. Die is er altijd. Je, je weet nooit echt iets zeker, behalve als het gebeurt. Dat blijft natuurlijk... Dat blijft, maar ik ben... Kijk, ik ben geen zelfmoordenaar. Anders zou ik nu een einde aan mijn leven hebben gemaakt. Want het is niet leuk, het vooruitzicht wat ik heb. Ik heb een gecompliceerde darmkanker en dat is niet leuk. Dat kan buitengewoon pijnlijk worden en zeer... Nou ja, een verdrietige zaak is dat. Maar ik ben toch geen zelfmoordenaar. Vroeger dacht ik altijd, als mij zoiets verteld zou worden... zou ik mijn auto pakken en ik zou hem tegen een boom aannaaien. Ja. Yeah. Dat doe je gewoon niet. Van, is dat van, gekke? Je gaat geen zelfmoord plegen. Bovendien vind je dat vandaag jammer voor die boom. Want die houdt van natuur. <laughs> ja, nee? ook dat. Maar ik vind het voornamelijk... Ik, ik ben geen kijk, ik heb gewoon een fantastisch huwelijk. En je kan dat niet doen. Ook al zou je dat willen doen... dan mag je geen zelfmoord plegen voor je vrouw. Mm. Je, zou, je, je zou je vrouw levenslang met een, met een bewuste dood opzadelen... Mm. terwijl ze altijd de gedachte zou kunnen hebben van... misschien had hij nog zoveel jaar geleefd... misschien wel al hè, met hem oud geworden. En alleen al daarom is het uitgesloten om zelfmoord te plegen. Dus hoor ik het goed dat hoop van Helen houdt jou op de been? Ja, dat, dat, dat houdt mij op de been. Waarmee ik niet wil zeggen dat als ik alleen zou zijn... dat ik dan wel zelfmoord zou plegen. Ik ben geen zelfmoordenaar. Mm -hmm. Ik ben iemand die het, leven komt zoals het leven, die, die het leven neemt zoals het leven komt. En ik heb me verzoend met de dood... En ik heb nu in die ziekenhuizen dat een aantal keren meegemaakt. En ik heb zelf, voor zover je dat kan zeggen, op sterven gelegen. Ik, mijn twee nieren waren alle twee helemaal geblokkeerd. En dan binnen korte tijd vergif, dan word je vergiftigd. En je kunt natuurlijk moeilijk spreken over op sterven liggen... als je niet dood bent gegaan. Yeah, yeah. Dat is altijd moeilijk. Maar laten we zeggen dat ik op de rand van de dood ben geweest. Dus ik weet hoe het was om afscheid te nemen. En je komt dan... In een, in, een, in een gevoel wat je, dat totaal nieuw is, dat totaal uniek is. En je ziet de mensen bij je bed staan en je, je voelt dat je wegglijdt, dat je wegzweeft. Yeah. En dat kun je niet meer uitleggen aan de anderen. Je kunt niet huilen mee, je kunt niet meer lachen. Niets is meer van deze wereld. En ja, ik moet zeggen, het viel mij mee. Yeah, yeah, het, yeah. het doodgaan. Ik, het komt natuurlijk ook omdat ik een heel vervuld leven heb gehad. Als ik nou, denk ik dan, als ik 22 was geweest... dan, dan ga je op een andere manier dood, misschien. Maar nu heb ik, ik heb veel dingen gedaan, ik heb veel geluk gehad in mijn leven. Uh, nu, nu is dat, dat is redelijk acceptabel. Ik heb helemaal geen, geen angst voor de dood. Helemaal niet. En, en ik ben dus nu op dat AMC vaak geweest... En uh, ik, ik zit tussen kankerpatiënten. Hè? Mensen die nog mm -hmm. een maand leven, mensen die nog een jaar leven. En uh, daar heerst een grote humor onder die mensen. Die die, je kunt dat alleen maar met elkaar doen. Als jij, uh, als jij ook een kankerleier zou zijn... Yeah. dan zou ik met jou daar grappen over kunnen maken. Want ja, ik was zo bang toen ik naar het ziekenhuis ging. Dan kom je bijvoorbeeld in de VU, daar heet dat Vierenmidden... De afdeling Oncologie, vier midden. Yeah, yeah. En als je bij de portier komt en je zegt, ik moet bij vier midden zijn... dan kijkt hij al aan alsof je <laughs> al dood bent. <laughs> Dat is yeah. echt heel erg in het begin. En dan kom je op vier midden en dan denk je... oh, hier kan de patiënt, daar, oh god. En dan op een gegeven moment, na twee, drie dagen... word je daar geaccepteerd tussen die patiënten... Dan hoor je bij die club, dan, dan krijg je dezelfde humor. Dan ga je, ga je de verpleegsters voor de gek houden. En zo. Dan komen er komen heel kinderachtig allemaal. En uh, dan, uh, ja, je, je hoort dan van die mensen... Kijk, ik denk dat ik een, een, een, een soort uh, intellectueel ben. Een soort, uh, zeg maar, dat ik wat gelezen heb en wat na kan denken... En dan blijkt gewoon dat daar, daar zitten allemaal hele eenvoudige mensen. Die hebben kanker. Ja. En die hebben nog maar een half jaar te leven. Die zeggen de mooiste dingen over het leven. En die, de, de, waar ik nog niet van gedroomd heb. Dat, ja, dan ben je niet meer bang voor doodgaan als je dat hoort. Dan, dan weet je dat. La, laat me even, uh, even bijkomen. Want het is een heleboel wat je over mij <coughs> en over de luisteraars even... uitstrooit. Uh, je zei... Op een gegeven moment zei je, terwijl je me aankeek: uh, Ik ben niet bang voor de dood. En nee. ik, ik moet je zeggen, op dat moment werd ik een beetje bang van jou. Want wij zijn allemaal uh, een beetje bang voor de dood. Wij praten daar nooit over en wij. Nee. wij en, en nou, uh, je hebt me overtuigd in, ja. op dat moment. Ja. En ik besefte dat, ja, dat ik kennelijk wel dood uh, bang voor de dood ben. Ja, en ik... dat ik het dus niet normaal vind als iemand zegt... ik ben niet bang voor ja, de dood. Ja, maar je hebt geen kanker. En je bent op dit moment hopelijk niet ernstig ziek. Ja. Um, ik was natuurlijk verschrikkelijk bang voor de dood. Dat is het verschil. Een gezond iemand ja. is ontzettend bang voor de dood. Ja. Maar een ziek iemand, dat heeft de natuur, die bouwt dat in. Die gaat je hoe langer hoe meer vertrouwder maken met de dood. En dat denk je natuurlijk... Kijk, andere mensen vragen aan mij wel eens... Denk je dan na over de dood? Ja, iedere seconde. Van ochtend, van middag, van avond, in mijn bed, in mijn dromen, overal is die dood. Die zit op mijn schouder, die, die, die, die adem ik in. Die is er altijd. Nu. Maar dat, dat is dus niet verschrikkelijk. Nee, dat is niet verschrikkelijk. Maar dat is een soort, dat is een soort uh, compagnon geworden. Ja. En, en dat, dat is. Uh, ik was daar vroeger als de dood... Ja, vroeger was ik dat. Ik herinner me... Je wilde zeggen, ik was daar vroeger als de dood voor. <laughs> ja, ik, ik, ik herinner me dat ik met een jongetje... De, de, de, de, ik had een vriendje, toen was ik was 13 jaar. Die jongen was ook zoiets. En we gingen naar een, een, een, een, een grappige film van Charlie Chaplin. En die jongen had leukemie. En die had nog maar een half jaar te leven. En ik ging met hem naar de film en ik was gezond. En hij was doodziek. En die jongen heeft twee keer zo hard gelachen als ik in die film. En ik dacht, hoe kan je nou toch lachen als je zo ziek bent en je dood gaat? Yeah. Maar dat begrijp ik nu, want daarom zit ik nu ook te lachen met jou. Yeah, yeah. En jij denkt ook van, hoe kan die dat nou doen? Yeah. Maar dat is, dat, is, dat is het mooie van, van het ziek zijn. Dat, dat dat voorbereiden op de dood. En de dood is, is niet... Is niet ang ik ben bang voor pijn natuurlijk. Yeah. Dat is wat anders. En ik heb mij door vier dokters... Vier dokters heb ik mij laten vertellen... dat als het slecht gaat met mij, dat ze mij zullen helpen. Ja. Ik heb een uh, verklaring getekend. Ik heb dat uitvoerig gedaan, nog een keer besproken. Dus ook die zorg is een beetje weggenomen. Maar het is niet uit te leggen het verschil tussen het leven zonder dood... en het leven met een aangekondigde dood. ja. Dat is... dat is, Ja, daar kan ik voor de rest niet meer... Uh... Maar dat heeft wel voordeel, neem ik aan. Want je kan bijvoorbeeld afscheid nemen van... Ja, dat heeft een heel groot voordeel. Ik heb ook met mijn dochter... regelmatig gesprekken nu. En ik zeg steeds tegen haar wat wil je nou nog meer weten van mij? Ik wil niet dat ik straks dood ben en dat je dan denkt van... ik had nog moeten vragen van uh, waarom heb je dat gedaan? Waarom heb je dat gedaan? Het, het is zo triest vaak dat mensen doodgaan plotseling. Yeah. En dat er dan zoveel mensen overblijven met zoveel vragen. En, zoveel, en die, die, die sukkelen daarmee het hele leven door. En die blijven altijd maar hopen dat ze nog zo iemand eens een keer zullen ontmoeten... en dan zullen ze het hem nog vragen. Yeah. Hey? De, dus jij zegt eigenlijk... Uh... Als ik had moeten kiezen tussen plotseling ja. doodgaan ja. en doodgaan zoals ik straks ja. dood zou gaan, zou ik voor het tweede kiezen? Ja, dat is een hele slimme en hele goede vraag. Als ik gezond was geweest, dan had ik voor een plotselinge dood gekozen. Want dan wil ik dit niet meemaken, natuurlijk. Maar nu ik dit meemaak, nu zie ik de voordelen ervan. Voordelen, ik zie dat het. Dat het minder erg is dan ik gedacht had. Maar het is niet zo dat als je gezond bent, dat je dan zegt: van ik. Wou, nee, als je dan zou moeten kiezen, nee. Moeten we niet even. Even naar een liedje luisteren? Vannacht in mijn slaap word ik plots overvallen. Straks komt een auto en die rijdt me kapot.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 Weet Joep van het Hek waar hij dat over heeft? Nee. Nee, hè? Nee, hij zingt een mooi liedje, hoor. Daar gaat het niet om. Maar dat is een hele goede vraag. Dat, dat, uh, dat, dat... Ik wou dat zeggen daarover. Hij zingt dat typisch vanuit een andere situatie. Hij zingt dat vanuit een gezonde man, een cabaretier... die zich dingen voorstelt over hoe dat gaat. Maar zo gaat het niet. Ja. En ik, ik vind het echt een prachtig liedje, hoor. Maar ik had het... Ik en drie dacht... jaar geleden, twee jaar geleden had ik het geloofd. Maar nu geloof ik het niet. Ik, ik, hij zal ook een ander liedje zingen als, als het zover is. Ja. <laughs> dan, dan gaat dat liedje er heel anders uitzien. Maar zo denken alle gezonde mensen, hoor. Zo denken alle mensen over het leven. En dat is maar goed. Ik heb daar geen probleem mee. Giet, als we nou allemaal zo leefden, zo, zo intens zoals je niet leeft. Maar dat heb je daarvoor natuurlijk ook gedaan. Dus in die intensiteit is geen verschil bij jou, hè? Je, je leefde nee. toen intensief en nu nou, ook weer. Het belangrijkste verschil was dat ik toen echt bang voor de dood was... en dat ik dat nu niet meer ben. En het geeft zelfs een gevoel van opluchting. Dat, dat is iets wat hij... Wat hij, waar, waar Joep van het Hek het precies niet over heeft. Het liedje had zo moeten zijn. Nu weet ik wanneer ik doodga en ik voel me vrij. En, en dat is. De gezonde mens zegt het precies andersom. Nu weet ik wanneer ik doodga en ik probeer iedere uur nog te, te gebruiken. En, en ik word krampachtig. En, doe de, en denk aan dat iedere uur is er nog één en besteed dat uur. En zo denk ik niet. Ik weet dat ik doodga. En ik voel me vrij. Ik kan ik kan nu dagenlang in bed liggen. Yeah. Het precies het omgekeerde. Yeah. Nee, niet om in bed liggen vanwege de, de, de vanwege ziekte, maar gewoon onthecht aan de dingen. En dat staat niet in dat liedje. Dat liedje is precies andersom. Die geeft de gehechtheid van de dingen aan, de gehechtheid met de relaties, de gehechtheid met je kinderen. En, daar moet je van genieten, zolang het nog kan. Dat is de teneur. Ja, want je zei het al eigenlijk. Ik leef voor mijn vrouw. Ja. Het is niet zo dat ik zo gehecht ben aan mijn vrouw nee, dat ik nog leef. Maar nee, ik vind voor haar heel goed, zo dat leuk dat, dat ik gehaald. nog leef. Ja, dat ja. is goed dat je dat zegt. En ik hoop dat luisteraars dat goed begrijpen. Want dat is een, een, een, een nuancering die ik graag zou willen maken. Ik, ik leef als ik, laten we zeggen. Ik zei aan het begin van het gesprek, ik pleeg geen zelfmoord... omdat ik dat mijn vrouw niet wil aandoen. Afgezien nog van het feit of ik zou kunnen. Maar omdat ik dat mijn vrouw niet wil aandoen. Maar niet omdat ik gehecht ben aan mijn vrouw... omdat ik haar dan niet meer zal zien. Ja. Maar het is ook, kijk, het doodgaan... en dat bedoel ik heel positief... is ook een verlossing. Je ervaart dat ook als een verlossing. Daarom huilt, je ziet nooit een dode huilen of iemand die sterft, die huilt niet. Dat is een stadium daarvoor. Yeah. Maar op het moment dat je sterft, huil je niet meer... en lach je niet meer. De, die, die stadia ben je allemaal voorbij. En dan kom je in een... In een in, ik ik, ik lach er dus met een vergiftiging... waardoor je helemaal een, een soort extase bereikt. Een soort... Alsof je drugs gebruikt. En dan voel je je gewoon wegzweven. En er is ook helemaal niet meer... Dat je denkt, hoe moet dat nou met mijn vrouw? Of hoe moet dat nou met mijn kind? Of zo. Die, ook al die fases, dat, dat werkt allemaal niet meer. Je voelt dat je wordt opgenomen en je weet dat je gaat oplossen. Ik geloof helemaal niet in de hemel. Ik geloof niet in God. Ik geloof helemaal niks. Ik geloof in een biochemisch, in een biochemisch leven. En waar een begin komt, een begin is en een einde. En ik voelde toen dat ik naar het einde van mijn leven ging... En ik, daar had ik een heel vredig gevoel over. En dat is een unieke ervaring. Ja. Wat heb je de laatste tijd geschreven? Ik heb, uh, ik, ik heb en, en dat vind ik zelf... Uh, ik ben een boekje aan het maken voor natuurmonumenten. En in die natuurmonumenten, daar... Um... Wacht even hoor, dat is een boekje, dat komt in augustus. Even kijken, ik moet het even zoeken. Voor de mensen die je later hebben uh, ingeschakeld, ik ben in gesprek met Guy Jaspers, televisiemaker, grote verteller, radiomaker, producent, man die vele mensen heeft gelanceerd en tegenwoordig helaas ook man die dodelijk ziek is. Hier het verhaaltje die hij onlangs. Heeft geschreven. Ja, het, is, uh, het, het gaat nou eens een keer niet over het ziek zijn. Ja, het gaat... ook maar. <coughs> Over het maar. Het gaat over het leven. Dat heb ik gemaakt op 29 juni 1993. Het gat van Jansen. Zondagochtend, 7 uur. Ik zit op een puinhoop aan de rand van een gat van zo'n 20 bij 30 meter breed. En anderhalve meter diep. Eens heeft Bo Jansen dit gat in de polder gegraven om er een nieuwe stal te bouwen. Als fundering wilde hij dat volstorten storten met puin, maar de gemeente heeft er een stokje voor gestoken. Sindsdien ligt het werk stil en is men aan het bakkeleien op het gemeentehuis over wat mag en wat niet mag. Ik noem het gat het gat van Jansen. <lacht> Ik zit hier, bij het gat van Jansen. De zon komt op en schijnt met gouden stralen over het groene water dat bedekt is met kroos en over rietkragen die er zijn gaan groeien. De zon schijnt ook op een meerkoetje... dat midden in het gat een nest heeft gebouwd. Aan de randen bloeit de kamille en hier en daar kruipt de akkerdistel uit de spleten van het puin omhoog. Ik denk terug aan de tijd dat het gat nog maar pas gegraven was. Het puin, waarin je soms hele keukens kon herkennen... zakte langzaam weg in de modder. En toen kwam de natuur. De zaden de, die aangedragen werden door de lucht tussen de stenen, in het water en op het land. En de vogels kwamen. En ik vergelijk mezelf met zo'n zaadje... dat soms meer dan honderd jaar oud kan zijn en nu pas ontkiemt. En terwijl een grote houtduif vlakbij me in een fruitboompje land... en begint te koeren, denk ik terug aan een gedicht van Thomas Tran... die in 1665, zo'n 325 jaar geleden, schreef... En ook ik... Ik heb in stilte al die duizenden jaren onder het stof van de eeuwigheid gelegen. Waar was mijn bonzend hart? Het Dat... ja. ontroerde je. Ja, en waar waren mijn glimlach? Waar waren mijn tranen, mijn handen, mijn ogen en mijn oren? Wees welkom, schatten, die ik nu ontvang. Want uit stof reis ik. En wakker worden doe ik uit het niets. De aarde, de hoge zee, de zon en de sterren zijn van mij. En dat ze van mij zijn, die niets was, dat is het vreemdst van alles. En dat vind ik echt zo schitterend Opschermen. Ja, ben ik helemaal uh, altijd, altijd janken. Kan je oude... Dat vind ik nou mooi. Kan je uitleggen? Waarom dat zo mooi is? Aan mensen die niet bijhouden? Ja, omdat, omdat het laat zien dat je van alle tijden bent geweest. Omdat er altijd iets van je is geweest in de wereld. Altijd. Miljoenen jaren geleden was ik er al. En toch was ik er niet. En pas op 6 juli 1939 werd ik geboren. En dat vind ik zo'n indrukwekkend door die man... 325 jaar geleden samen. Want ik werd wakker uit het niets... Ja. Waar waren mijn uh, ogen? Waar waren mijn glimlach? Waar waren mijn tranen? En dat, dat vind ik zo goed uitdrukken. We zijn altijd op zoek geweest naar waar wij vandaan komen. Ja. Waar komen we toch vandaan? En waar gaan we heen? En ja, dat, dat, dat, dat, dat spreekt mij ontzettend aan... dat iemand dat op die manier heeft opgeschreven. Dat, dat, dat gaat diep door me heen. En toch geloof je niet in God. Nee, nee, daar komt God niet bij te pas. Ik heb uh, helemaal geen... Ooit geloofde ik aan God. En toen was ik 22, 23 jaar toen geloofde ik nog aan God. En op een ochtend was ik we... werd ik wakker. En toen was hij weg, Martin, God. Yeah. En toen voelde ik me zo opgelucht. Hij is weg, hij is weg. <laughs> ik keek nog even overal, maar hij was weg. En hij is sindsdien altijd weggebleven. Yeah. Ik heb dit leven zonder God lief. En, en die God, dat is iets wat mensen bedacht hebben. Die hebben het mij moeilijk gemaakt met die God. Die hebben mij iemand gegeven die er niet is. Een, een, een, een, een vervelende iemand, een, een zeurpiet. Een, een, een, een, een creatie waarmee ik niet in weg kon. En toen hij eindelijk zag dat het bij mij... Niet, meer, niet aan mij besteed was, is hij weggebleven. Ja. En andere mensen die hebben het erover van. laat God in je, in je wereld toe. En bij mij is hij dan net uitgegaan. Yeah. 20, 23, en ik ben de reuze opgeknapt. Ja. En, en al die mensen zeiden misschien. Giet een keertje als je ziek wordt. dan zal je nog God weer missen. Maar dat nee, is nog niet gebeurd. Helemaal niet. Nee hoor. Ook onze lieve heeft ook niks met mijn ziekte te maken. Helemaal niets. Ik, ik vind de creatie van God. Dat vind ik zo een ontzettende domme creatie. Twee weken geleden, of een paar weken geleden... zag ik de aartsbisschop van Nederland. En die vroegen ze, gelooft u aan God? En zeiden: zei hij, ja, zei hij. Simonus is dat, geloof ik, hè, aartsbisschop. En toen zei hij, waarom? En toen zei hij, ja, het leven is anders zo zinloos. En dat vind ik zo dom. Dat je zegt, het leven is zinloos, dus is er een God. Nou, dan, dat, dat kan niet dat een zinnig mens dat zegt. Dus dan creëer ik een God. Die maakt mijn leven zinloos, zodat ik aan hem kan geloven. Nee, nee, nee, nee, nee, er is geen God. Er is echt, hoeft niemand zich geen zorgen over te maken. Ik heb de HBS gedaan. Ook, weet, <lacht> er is geen God. En je hoort ook mensen in nood. Er is geen God. Er is echt onzin. Dit is een biochemisch leven... En het, was, het zal mogelijk, misschien zijn er in de, ergens in dit universum... ook andere levens, dat weet ik niet. Maar er is geen God. Stel je nou eens voor, uh, nog geen 2000 jaar geleden... geloofden de mensen aan goden. Yeah. De, de Grieken, de Romeinen, die hadden allemaal goden. Toen is er opeens iemand gekomen die heeft gezegd... die goden, forget about it. Die bestaan niet, er is maar één God. Wie maakt dat uit? Die goden werden in één klap geëlimineerd. En toen opeens zei iedereen... Ja, nee, die goden die we miljoenen jaren hebben aanbeden... Die, die zijn er eigenlijk nee. niet. Dat kan toch niet. Ja. Als je dan toch aan het elimineren bent... kan je die ene god ook wel elimineren. Ik heb uh, zelfs bewees van dat de mensen niet in god geloven. Denk je dat mensen echt in god geloven? Nee, nee, nee. nee. Ik, ze maken zichzelf wat wijs. Ik weet dat, dat, dat de mensen zich iets wijs maken met die God. Waarom dat ze dat ook doen? En waarom... Je hebt die God niet nodig. Die is niet nodig, want je hebt alles al als mens. Ja. Ik, ik, ik wil je dit vertellen. Ik, ik lag in het ziekenhuis in, in, in Italië met een uh, aandoening aan mijn hart. Maar gelukkig was dat niet zo, zo ernstig. En er was een man naast me die op sterven lag. En die ging dan ook dood, inderdaad. En die, die, die riep me bij zich, want hij had niet beter. Wij waren alleen op kamer en ja. ik was weliswaar geen Italiaan, maar ik ja. kon hem toch net, nog net verstaan. Ja. En die man vroeg me, uh, Signore, uh, gelooft hij in God? Ja. Ik zei maar ja, want ik, wil, ik dacht ja. dat hij daar steun aan zal hebben. Ja. Ja. Maar dat ging, die verhaal nam heel andere richting en hij zegt, maar kunt u me nou uitleggen? is het wel eens gebeurd als je naar een andere stad ging. Ja. Dat de mensen een pakje mee hebben ge gegeven. Voor een kennis. Of, of een boodschap. Ik heb gezegd, ja, natuurlijk. Want ik wilde altijd maar ja, ja zeggen nee, nee, tegen nee, nee, die man. Hij ja. zei, natuurlijk, dat maakte juist van zo'n reis. Dat gaf extra dimensie ja, aan zo'n ja. reisje van mij. Hij ja. zegt: ja. Maar nou, met de hierna maals. In zicht. Er is niemand ja. die naar me toe komt en zegt: Overhandig een pakje ja. of een boodschap. Hoe kan dat? Ja, ja. Ik word daar wantrouwig van. Ja. Volgens mij gelooft niemand in God. Niet echt. Nee. Anders lag dat om mijn bed, ja, ja, ja. vol met pakjes ja, en met ja, ja, boodschappen. Ja, ja, ja, ja, ja. Hoe is jouw ervaring met die? K-patiënten. Geloven ze of geloven ze niet? Of geloven ze op het laatste moment toch? Of maken ze zich iets wees? Nou, dat, dat, dat, ik heb de indruk dat mensen niet uh, op hun sterfbed... Want dat lezen we graag. Hè, dat ja. iemand op het laatste moment... Daar heb ik trouwens nog een mooi verhaal over. Ja. Hoor, op het laatste moment dat, dat, dat ze gaan bekeren. Moet ik even het verhaaltje vertellen... Ja. Dat vond ik zo'n schitterend verhaal. Dat stond drie jaar geleden in de krant. In een Frans dorpje woonde een boer. En die boer wilde niet aan God geloven. En de pastoor ergerde zich rot aan die boer. Die boer kwam nooit naar de kerk. En toen ging de boer dood. Die ging sterven. En hij laat iemand sturen naar de pastoor... of de pastoor op zijn sterfbed wil komen. En de pastoor <lacht> die denkt... Aha, hij heeft het dan toch. Gaat hij het geloven. En die gaat naar hem toe. Die gaat naar die boer toe... En die boer, die ziet die pastoor, die pakt zijn dubbelloops jachtgeweer... wat hij onder de deken had liggen... en die schiet van dichtbij dat hoofd van die pastoor eraf. Dat is echt gebeurd, hoor. Yeah. Zo? Dat, dat vond ik een fantastisch verhaal. Yeah. Dat, dat konden die boer niks meer maken, want een minuut daarna was hij ook dood. Een yeah. maar... nee, Beetje ruw, vind ik dat. Maar... Ja, het is een beetje ruw, maar, maar het, het is echt gebeurd. Yeah. En die dingen gebeuren. En, maar... Gewoon, wij, wij, wij vinden dat leuk. Ik bedoel, dat sterven, dat, dat, daar, daar willen we nog als gezonde mensen zo vaak iets aan, iets meer van maken. Dus iemand gaat zich op het laatste moment nog bekeren. Maar je hoort, je hoort wel van mensen die zich bekeren naar God. Hè? Dat, dat, dat hoor je, maar dat gebeurt in werkelijkheid niet zoveel. Net zo min als er mensen zijn die op het sterfbed zeggen, ik heb mijn hele leven aan God geloofd. Maar nu hoeft hij niet meer bij aan te komen dat hij zich afwendt yeah, van God. Yeah. Dat die dingen gebeuren volgens mij alleen maar in boeken. Yeah. En uh, dat, dat, ik denk dat iemand zijn eigen overtuiging en misschien komt het een beetje hard over, zoals ik praat over God. Ik denk ook dat ik laat ook iedereen hoor. Ik ben, ben uh, iemand die als iemand anders in God willen geloven, vind ik dat prima. Maar ze moeten niet mijn lijf gaan zeuren over God, want daar word ik kriebelig van. Yeah. Maar ik denk niet dat op het sterfbed die mening gewijzigd wordt. Dat, dat gebeurt alleen in een romans. Dus jij zegt, ik kan me voorstellen dat sommige mensen in troost, uh, troost zoeken in God... maar yeah. jij doet het niet. Jij nee. zoekt de troost ik... in gedichten bijvoorbeeld. Nou, niet alleen gedichten. Ik, ik, ik zoek de troost in het leven. Yeah. Ik kan niet... Ik kan niet... niet... Je kan geen deel maken met iemand die er niet is. Ja. Of die er niet bestaat. Of die je niet kunt aanraken. Die, die, de mensen om je heen, dat zijn de goden. De, de naturen om je heen, dat zijn de goden. Ja, ja, ja. De, dat, dat zijn de dingen die tastbaar zijn. En die een effect hebben ja. op je. En bij de anderen de, de, de, de, de andere heb ik geen, geen effect. Maar als je naar natuur kijkt, dan zeg je eigenlijk... Ik kom terug. Want in natuur komt je alles natuur... weer terug. Ja, ja, ja. Als je de... De indianen zeggen, het leven is als een beekje... dat ontspringt op een berg en dat stroomt naar de zee... en nooit zal het beekje terugkeren naar de berg. En dan kun je zeggen van... die zien het leven ook als eenmalig, hè? Yeah. als eenmalige dingen. Maar je kunt zeggen van, je komt terug in de vorm van energie... of zo. het zijn mensen die dat zeggen, maar ik... ik ik bemoei me daar liever niet mee. Ik weet daar niks van. Mm -hmm. Je kunt ook je kunt, je kunt zeggen: Ik heb zoveel vragen. Er zijn mensen die zeggen zoveel vragen over het leven, over de mystiek van het leven, over de mysteries van het leven. En ik hoorde een keer een Engelse filosoof daar heel goed uh, over zeggen. Van, en die man zei: En ik vraag me af dit. En ik vraag me af. En ik word er zo beroerd van, van die vragen. En toen zei die man: dan stop asking. Je moet je gewoon dat niet meer afvragen. Je, legt de, de, je laat de dingen zijn zoals ze zijn. Waarom zoek je daar meer achter? Waarom wil je weten hoe dat zit? Dat hoeft niet. Er is niemand die je dat oplegt. Hoe zal je zelf herinnerd willen worden? Als een enthousiast iemand. Ik, ik weet dat ik een bepaalde vorm van enthousiasme heb... Die, uh, die steeds weer, uh, waar ik ook niet van weet waar het, waar het vandaan komt. Uh, ik weet dat ik mensen kan, uh, ja, dat ik daar mijn ziel in kan geven. En dat, dat mensen daar wat aan hebben. Gewoon het, het, het pure enthousiasme. Twaalf jaar geleden, of dat is al dertien jaar geleden... zei je tegen mij dat die moeder Manisch Depressief was ja, Dat ja. ze altijd verhaal over de pak en over ja. de vogel. Zou je die ja. nog willen vertellen? <laughs> kan je je nog herinneren? Ja, ik heb... Uh, met mijn ouders heb ik het niet zo geweldig getroffen. In die zin, je moet me goed begrijpen. Ik beklaag me niet. Ik, ik, ik denk dat vele kinderen... Een, een, ik... Maar iedereen heeft zijn eigen verhaal. En Dit is het verhaaltje dan van mijn vader en moeder. Mijn vader was een buitengewoon strenge hoofdonderwijzer. die uh, ik, ik zeg wel eens... Uh, ik was zelfs bang, en dat was ook zo, voor zijn handtekening. Als ik zijn handtekening ergens <lacht> zag, dan kromp ik al helemaal in elkaar. En mijn moeder die was iemand die helemaal niet... Die sprak bijna niet. Als ze sprak, dan ging het over het eten. Of over, kleed, uh, over hè, van je moet je jas aandoen. Maar... Zij was altijd, zij wilde niks. Ze wilde niet naar de film, ze wilde niet een boek lezen, ze wilde niet naar buiten, ze wilde niet op bezoek, ze wilde niet dingen, ze wilde niet praten met me, ze wilde geen bezoek hebben, ze wilde helemaal niks. En dat was zo deprimerend. En ik herinner mij nog dat ik wel eens zei: Kijk, daar, is, daar vliegt een vogel. En dan zei ze: Ja, die wordt straks doodgeschoten. En, en, dat, ik... en als je een nieuwe pak gaat? Had... Dan zei ze, Dan zei ze komt straks, oh, daar komt straks weer een vlek op. Ja. En dat ging maar door. En zo werd je tijdens je jeugd helemaal in elkaar geramd, zal ik maar zeggen. En wat ik toen gemist heb, dat was, en wat ik na de hand wel gekregen heb... bij vrienden en vriendinnen en mijn vrouw... dat is de intimiteit van het leven. De, de, de, de streling, de, hè, dat je... Dat je dat je iemand anders kan aanraken. Dat je met iemand bent. En dat hadden mijn ouders helemaal niet. Nogmaals, ik beklaag me niet hoor. Want yeah. zij zijn ook zo opgevoed. Maar ik had er wel heel erg behoefte aan. En ik heb op mijn 27ste gezegd tegen mijn ouders: We hebben het nu allebei. We hebben het nu allemaal geprobeerd. Maar nu kom ik niet meer terug. Heb ik gezegd. Nu. Uh, wij, wij horen niet bij elkaar. Yeah. Ik heb van alles geprobeerd. Ik heb mijn vader... idiote dingen. Ik heb mijn vader... Ik, ik dacht, ik moet mijn vader gaan kussen. Want misschien yeah. Yeah. zal hij dat dan merken... Dat, hij, dat ik toch een andere intimiteit wil met hem. Yeah. En ik heb hem gekust. en Ik dacht dat het... Ik dacht dat, uh, de mensen dachten, dat ik gek geworden was. Ja. Een jongen van 16 jaar die opeens zijn vader gaat kussen... De, de, het ging gewoon niet met mijn vader en moeder. En ik heb tegen hun gezegd, en ik durf dat te zeggen... en ik weet, ik, ik, ik, de, ik heb er helemaal geen, geen nachtmerries over. Ik heb gezegd, vader en moeder, we moeten het maar hierbij laten... want we horen niet bij elkaar. Eigenlijk die bloem van jouw optimisme en enthousiasme... die is opgegroeid op de mesthoop van afstandelijkheid hè? En, en, en pessimisme. Hè. Ja, ja. De, de, maar voornamelijk door de gedichten. Ik heb toen uh, gedichtenbundels gevonden... en ik heb veel gelezen toen ik puber was. En ooit vroegen ze op de televisie... drie weken geleden vroegen ze aan, aan, aan schrijven... Ze, wat is literatuur? En niemand wist het. Maar ik weet wel wat literatuur is. Literatuur is op zoek naar jezelf. Literatuur is op zoek naar een ander die voor jou kan formuleren wat je altijd al gedacht hebt. Die, die, dat je vrienden vindt in het leven, voor het hele leven. En, en, en literatuur is dat je iets leest en nooit meer alleen. Yeah. Ik heb uh, dat gehad met de schrijver Neschio. Neschio betekent ik weet niet. En de man heeft maar een heel klein boekje geschreven. En dat boekje heb ik gekocht toen ik 22 jaar was. Voor 4,95. En ik ben naar huis gegaan, ik heb het boekje gelezen... En toen wist ik, ik ben nooit meer alleen. En dat is literatuur. En dat is, dat is wat je steeds weer vindt als je een gedicht leest. Als je een, de, de, de, de, dat je geconfronteerd wordt met de geest van anderen... die jouw geest ook is. Schiet je een voorbeeld in het hoofd die je kan citeren... zo uit die blote hoofd? Of kan je iets voorlezen? Van, ja, van, van, van een andere? Ja, ja, dat kan. Want dat, dat, heb ik die, dat heb ik hier. Onder het bladeren van Guy Diaspers, zeg ik aan luisteraars... dat we bij Guy Diaspers zitten, in zijn molen, aan de gein. En hij leest voor... Ja, over een, een boottochtje dat ik hier op de gein heb gemaakt... en over de waterlelies. En dan leef ik dit stukje. Even verderop maakt de rivier een bocht. En in die bocht, dat, is, dat kun je hier uit het raam zien, ja, ja, daar ja, bij die ja. bocht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 en wacht op de gelegenheid om op het trapportaal... een boekje uit de kast te halen. Als een muis sluip ik door de kamerdeur het portaal op... en schiet naar dat bruine kastje waar de boeken in staan van mijn vader. Het boekenkastje op het portaal is mijn heiligdom. De deurtjes kraken afschuwelijk als je ze open doet. En om de een of andere reden wil ik niet laten merken... dat ik die boeken allemaal lees, want het zijn grote mensenboeken. En ik ben bang dat ik daarvoor gestraft zou worden... Er staan een gedichtenbundel in die ik nog niet gelezen heb. Ik haal hem uit het kastje en sluit zo zacht mogelijk... zo zacht als ik kan het deurtje. Ik sluip zo snel als ik kan naar mijn kamer en doe de deur dicht. In mijn bed heb ik een soort holletje gemaakt. Met een zelfgemaakt zaklampje kan ik daar boeken lezen. Soms lees ik tot één, twee uur s'nachts. Ik sla de dichtbundel open en kom toevallig... bij de pagina waar het gedicht De Waterlelie van Frederik van Ede staat... Ik heb de witte waterlelie lief, dat die zo blank is... en zo stil haar kroon uitplooit in het licht. Reizend uit donker, koele vijvergrond heeft ze het licht gevonden... en ontsloot toen blij het gouden hart. Nu rust ze pijnzend op het watervlak en wenst niet meer. Ik ben maar negen jaar. Ik heb nog nooit een waterlelie gezien... want die groeien niet in Zuid-Limburg. En hoe het komt, weet ik niet... Maar het beeld van die witte waterlelie spreekt me zo aan dat de tranen over mijn gezicht stromen. Ik lees het gedicht en herlees het. Ik huil en ik weet niet waarom ik huil. En nu, 45 jaar later, ben ik naar de waterlelies toegeroeid die ik toen niet kende. 45 jaar lang ben ik onderweg geweest naar dit punt hier onder de oude kastanjeboom, te midden van de waterlelies... die van zo'n aanbiddelijke schoonheid zijn... dat je het niet waagt om ze aan te raken. En ik zie dat het donkere wateroppervlak met die goudgele waterlelies... lijkt op het firmament, dat ook zo donker kan zijn... met stralende sterren, en die je ook nooit zult kunnen aanraken. Er steekt een zacht windje op en mijn bootje glijdt naar het midden van het gein. Boven me is het donker, beneden me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 Nou moet ik je helpen pakken, want nu ben ik ontroerd. Hoe heb je dat nou gedaan, weer? Ja. Dat doe je maar even. Dit is dood. over het leven, hè? Dit, dit is, uh, dat sprak mij, uh, dat er was een beeld wat uh, in mij opkwam. En daarom uh, ben ik niet zo bang voor de dood. Kan ik op zo'n moment... Nou zit jij te janken. Ja. Maar kan je toch op zo'n moment nog iets vragen? Iedere vraag is banaal, nou. Ja. Nee, maar het leven gaat verder, je bedoelt, je bedoelt voor mij. En ja, voor de mensen die blijven. mij Voor mij ook. Voor mij ook. Al duurt het nog maar drie maanden of uh, anderhalf jaar. Het leven gaat verder. Iedere dag weer. Iedere avond. De zon. <laughs> Waar lach je om? Waar lach je om? Laat me gauw. Uh, ja, ja, ja. Andere... Ik om, om, om, omdat ik dit kan doen. Omdat ik dat leuk vind om te doen. Omdat ik denk dat ik dat kan. Omdat ik. Uh, uh, ja, dat. Uh... Kijk, het is. Ik heb natuurlijk. Ik heb veel gedaan in mijn leven. Maar ik ben nooit zo ver gegaan dat ik het puntje van mijn tong liet zien. Yeah, yeah. En dat doe ik nu, nu. Want dit zijn eigenlijk. Ja, het zijn eigenlijk ook een soort gedichten die ik oplees, hè? Ontboezeming. Ontboezemingen. Ontboezemingen. Memeringen noem, uh, noem ik het, hè? En ik ben zo blij dat ik dat heb kunnen doen. Dat, dat, dat, dat, dat ik mijn hart heb kunnen laten spreken. want hè? Nou wil ik iets zeggen. Toen ik je interviewde, ik kom weer op terug, uh, 13 jaar geleden... toen had je dat over onbescheidenheid. Je had bewondering voor onbescheiden mensen. Ja. En, en... alleen in onbescheidenheid worden grote dingen geboren. Precies, dat zei ik ja. toen. En ik zelf, na dat interview, had het gevoel... die man is te bescheiden. Die man promoot anderen. Hij heeft dat over Wim T. Schippers. Ja. Later heb ik gehoord dat je Theo van Gogh van Oude groot ja. hebt gehaald. Ja. En die hebben veel mensen, veel vrienden, heb je ja. groot gemaakt. Ja. Maar nu zeg je... Nu gaat het over mij. Heel goed. Ja. Mensen zeggen ook tegen mij, ik wist helemaal niet... Mijn, mijn beste vrienden, Wim Schippers, Theo van Gogh, Paul Hanen, Ruud van Hemert... Die zeggen, maar we wisten helemaal niet dat je dat kon. Ik zeg maar, ik heb er altijd mee moeten wachten. En, en ik heb ook graag gewacht. Want ik heb altijd gedacht, ik kan dat pas mee komen als ik ouder word. Als ik 50, 55 jaar word. En ik heb altijd om me heen gekeken. Als ik, maar maar ik, kon, ik voelde dat ik dat nog niet de tijd gekomen was om het te openbaren. Zeg maar. Om het met grote woorden te zeggen. Door wat kwam die omkeer dan? Waarom... Omdat ik mij dat voorgenomen had al op mijn zestiende jaar... Toen dacht ik zo over de dingen en over de natuur. Maar ik kon daar geen vorm voor vinden. Ik wist niet hoe dat moest. Ik wist niet waar ik dat moest doen. Wie, wie, wie luistert daarnaar als je 16 jaar bent? En, en nu, ik heb altijd gedacht, dat ga ik pas doen als ik 50, 55 ben. Want dan heb ik misschien mensen die willen luisteren, net als jij. Yeah. En die dan die dat, kan, die dat kan vertellen. Maar ik denk dat als je 23 bent, of 26, of 30, of zo... dat de tijd nog niet goed is. De tijd is nog niet rijp daarvoor. Ja. Ik wilde net iets vragen, maar omdat ik naar je keek... heb ik dat vergeten. <laughs> je hebt zo'n ja. zo vrolijk gezicht. Je, ja. bent, je bent zo leuke man. Ik zal ik, zal, zal ik nog een vrolijke voor je lezen? Ja, doe ik maar, maar nog een vrolijke. Een vrolijke. vrolijke. Uh, even een korte. Even kijken, waarom, waarom houdt jouw vrouw van je? Heeft ze dat ooit in een paar zinnen aan je kunnen vertellen? Waarom mijn vrouw van mij houdt? Ja. Ik denk dat ze zal zeggen dat ik een wonderlijk iemand ben. Ja. Dat denk ik. Dat weet ik niet. Maar uh, dat, dat, dat moet je aan haar vragen, lijkt mij. En ze, ze raakt jou wel ze aan? Ze vindt mij een rare gozer. Ze raakt jou veel aan, aait ze jou over Ja, ja, ja. Heel veel. Doet dat ze ik wel eens die... zeg van, ga weg. <laughs> ga weg, zeg ik dan. Nee, want zij is veel, veel aanhankelijker dan ik ben. Ik doe dat via woorden. Hè? Ja. Die, die, die ding. Maar zij kan het echt ook lichamelijk doen. Even kijken hoor. Ik zal een vrolijke, want uh, meestal een korte. Luister Guy Diaspers, heeft niet veel meer te leven. Maar hij leeft. Voor een ander. Als wij nou allemaal vanaf nu af aan voor een ander gaan leven. je wordt nog kapelaan. dan. kunnen we tot de wereld komen. waar kapelanen ja, niet nodig zijn. Nee, nee, nee, dat is goed geformuleerd. Maar, maar natuurlijk is het ook zo. Dat is het meest humane. Het, het meest humanistische om zo te leven. gewoon dat mensen er zijn voor levend voor elkaar. En dat is, ja, nogmaals, hoor. Stel je daar hebben voor, we ons liever niet bij nodig. Stel je voor dat we al zo'n samenleving hebben... dat alle mensen die luisteren dit verdienen... en lees voor die lieve mensen die voor elkaar leven... nog één verhaaltje, alsjeblieft. Uh, ja. Of één zal gedicht, na ja, jouw ik, keuze. Mag ik een keuze, moet ik en, even... En dan schudden we elkaar de hand even en dan ze, sluiten we ja, af. Ja, dan, dan, dan, dan, dan zal ik er één lezen, hoe ik hier... Eindelijk thuis. Hoe ik hier in de molen ben komen wonen. Heel ja? goed. Dan? 16 september 1993. Eindelijk thuis. Het is 16 september. 6 uur avonds. Ik zit in mijn bootje dat aangemeerd ligt aan het gein... en kijk omhoog naar de molen die daar staat. De molen heet Dalfien. En sinds 1 augustus van dit jaar wonen mijn vrouw en ik in de molen. Ik hoor twee meerkoeten naast me in het riet scharrelen. Een treurwillig buigt zich over me heen. Ik zit in mijn bootje en denk terug aan dertig jaar geleden... toen ik een boekje kocht van de schrijver Neschio. Ik zie het nog voor me. Ik was nog maar 22 jaar en kocht een boekje in de dralend reeks... dat viergolde 95 kostte. Ik had nog nooit van Neschio gehoord... en ging naar huis om mijn bed liggen om het boekje te lezen...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 Klapwiekend wegvliegen, terwijl een jonge duif hem verlangend nakijkt. Er passeert een fietser tussen mij en het bootje en de molen. Hij ziet me niet, want ik zit lager. En ik kom op de gedachte dat die fietser misschien eens Neschio is geweest... en zie in mijn verbeelding Neschio langs fietsen. Een oudere man, tegen de zeventig jaar. Hij draagt zijn hoed zoals men deed in die tijd met de rand omlaag. Op een oude herenfiets... Langzaam fietst hij langs het gein, genietend van ieder takje, van ieder beetje water, van ieder geluidje in de lucht. Ik zit in mijn bootje en kijk naar de molen. De molen waar Neschio over schreef, 42 jaar geleden. En nu woon ik er. Ik ben geboren en getogen in Zuid-Limburg en ik kon het er niet vinden. Met het land niet en niet met de mensen. Ik beklaag me niet, want ik heb intussen begrepen... dat veel mensen een jeugd hebben waar wat op aan te merken valt. Maar ik voelde me zo alleen. Tot ik in Amsterdam dat boekje las van Neschio. 22 jaar en nooit meer alleen. Door Neschio ben ik aan dit ergein gekomen. En door Neschio, aan de hand van de schrijver... ben ik deze molen binnengeleid. Ik zit in mijn bootje en ik kijk naar de molen. Eén week staat kaarsrecht omhoog. E, wacht even. Wacht even. Ik doe het even opnieuw. Even ademhalen. Ik zit... Wacht even. Ik zit in mijn bootje en kijk naar de molen. Eén week staat kaarsrecht omhoog. Alsof u me van ver wenkt. Twee wieken heeft hij breed uitgespreid. Alsof u me wil omarmen. Eén week. Wijst omlaag naar de grond. Hier zal ik sterven. Dit was Guy Diaspers. Dank je wel voor het gesprek. Oké, okay, bedankt. Dank ontroerende bijdrage van de RVU. Een aflevering van kleurbekennen was dat met als gast Giet Jaspers. En die werd eerder uitgezonden in april 1995. Het programma werd gemaakt door Jeroen Jorna, Louis Bogaars en Martin Simek. Giet Jaspers werd geboren op 6 juli 1939. Hij overleed op 14 februari 1996. En vannacht was hij weer even terug, alsof hij nooit van de radio was weggeweest. U luistert naar Radio 1, omroep Max, nachtvluchten. We hebben nog twee uur voor de boeg. Maar eerst is over een halve minuut hier het NOS-journaal van vijf uur. Tot straks.